Steeds meer jongeren zijn hun vertrouwen in de overheid kwijt. Experts die met hen in contact komen merken dat sommige jongeren somber zijn... en het gevoel hebben dat de overheid verantwoordelijk is voor hun ellende. Vooral de coronacrisis en alle maatregelen waren een harde klap, zegt deze onderzoeker. Jongeren die merken wel de macht van de, van de overheid. Ja, ineens uh, moet iedereen een motkapje op, je moet binnen blijven. De, de, de clubs, het uitgaan, uh, wordt, wordt gesloten. Dus de overheid is sterk, die is machtig. Tegelijkertijd slagen ze niet in om allerlei problemen op, uh, op te lossen. Uit twee onderzoeken onder jongerenwerkers blijkt ook dat jongeren steeds vaker geloven in complottheorieën. Social media speelt volgens hen daarin een grote rol. Door posts en berichten raken ze steeds meer in een bubbel vol complotten. Zo'n 90% van de nieuwe studenten heeft inmiddels een basisbeurs aangevraagd. Acht jaar lang kon dat niet, omdat dat toen het leenstelsel was. Maar nu deelt Duo dus weer gratis geld uit. Om ervoor te zorgen dat ook die andere 10% stufie aanvraagt, start Duo vandaag een campagne. Bij een Russische aanval op Odessa in het zuiden van Oekraïne zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Dat zegt het regiobestuur op Telegram. Vijftien Russische drones en acht raketten zouden zijn neergehaald. Door de brokstukken ontstond schade en brand. En de inwoners van een flat in Osdorp, bij Amsterdam, zijn flink pissig. Twee weken geleden was er brand in hun gebouw. Ze zaten een tijdje ergens anders, omdat het gebouw moest worden gecontroleerd en schoongemaakt. Maar het is nog steeds een zooitje, zegt deze man. Die doel is helemaal, uh, helemaal zo kapot. Helemaal kapot. zo. Kijk, schimmel, mijn uh, huis is helemaal nat, mijn matras is helemaal nat. Ik ben gisteren hier geslapen in een natte matras. De woningbouw zag het man. De eerste bewoners mochten vrijdag weer terug. Het trappenhuis was toen nog niet eens schoongemaakt en er was geen stroom. Volgens de woningbouw is dat laatste inmiddels gefixt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Blijft droog en prima temperaturen 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden qua verkeer te melden. En tot zover zo de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Ik had gisteren even ingelezen. Er zijn tien uh, tips om uh, je voor te bereiden op, uh, in open water en zo ook in de zee. De zee is groot, zout en uh, stroming. Letten jullie daar wel op dat, uh, dat je even kijkt van... Uh, we moeten vandaag hier uh, de zee in, want er uh, staat stroming? Ja, zeker. We letten echt wel op elkaar. Ook als, het dan, uh, ja, als er dan heel veel stroming staat, of met wind of met kou. Eh, je hebt meestal twee groepjes. Een groepje die wat verder wil gaan zwemmen. Nou, dat kan, hè.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 Helemaal goed. Helemaal goed, dankjewel Carina. Live vanaf het strand, waar het dus uh, steeds warmer wordt hopelijk. Waar de zon weer gaat schijnen. En uh, waar we nu over gaan naar een stukje muziek. Zo meteen, Therese Mok en Joop Berend van het Huurdersplatform. Over de laatste updates die spelen bij Huurders in Zandvoort. En uh, waar ze dan ook vooral wonen natuurlijk. Dit is Karel uh, Emerald. Bekker ik je zo even tussendoor. Uh, Therese Mok en Jo Berendsen... ...ze zijn al even aangeschoven aan de tafel... ...maar nu mogen ze ook wat zeggen... ...want de microfoon is naar hen geschoven. Goedemorgen. Goedemorgen, allebei van het Huurdersplatform. Uh, ja, Therese Mok natuurlijk... ...ze zei het net nog even tegen mij... Uh, ...een beetje de, het kindje... ...van de afgelopen tien jaar. Uh. Maar Jo Berendsen is uh, recentelijk... Uh, ...lid of in ieder geval actief geworden... ...binnen het Huurdersplatform. Dus daarom wilde ik even bij u beginnen... Um, hoe bent u bij het HPC terechtgekomen? Nou, ik ken uh, Therese natuurlijk al, al veel langer. Uh, ook uh, vanuit de tijd uh, van, uh, dat ik politiek actief uh, was met de parkeren en dat soort zaken. En, uh, en ja, op een gegeven moment is Therese bij me gekomen en gezegd van. Dit uh, uh, kwam ook doordat het, uh, de, de voorzitter uh, wegviel. Um, en uh, Therese zei gewoon van, uh, van God, heb jij interesse om ons een beetje te helpen. Uh, met, met allerlei zaken. Dus ik ben geen echt lid van HPZ, maar ik ben een soort externe adviseur uh, toegevoegd uh, aan HPZ. En dus dat uh, is goed, Theresa? Klopt, ja? Ja. En, ja. En wat zijn jullie daar? Want, want hoe lang is dat nu? Uh, dat u... het is uh, sinds, uh, ik denk, uh, mei, juni. Ja. Uh, mei, denk ja. ik, ja. ja nu ja. een aantal maanden. En, dus. en wat zijn uh, de dingen die uh, nu spelen eigenlijk? Uh, ik kijk even naar Theresa. Nou, je speelt de, heel veel. Uh, ja. jaar, zeg maar belangrijk zijn voor het haapissen? Uh, nou, we begonnen heel rustig toen Pre kwam. Toen hadden we even het idee dat we niets meer hoefden te doen. Ja. En dat is sinds een jaar is het behoorlijk gekenterd. En dat komt mede doordat er overal uh, uh, uh, uh, uh, ontdekkingen worden gedaan... aan de staat van de woningen. Dus betonrot, uh, corrosie. En niet in zo'n kleine mate, maar behoorlijk groot. Dus... Uh, dat is eigenlijk wat er momenteel ook speelt, in ja. woningbouw. Ja, en, en, en dan, dan wordt dat zeg maar onderzocht en uh, wordt dat aangetroffen. Wordt dat ook volgens het HPZ dan goed aangepakt vervolgens? Het, uh, uh, het oplossen van die problemen dus? Nou, het oplossen, dat moeten we nog afwachten. Het is nu uh, zo dat er vier appartementengebouwen in de stempels worden geplaatst. En pre is aan het uh, bedenken wat ze hiermee gaan doen. Want het is een behoorlijke, behoorlijke ingreep. En het is niet iets van een paar weken. Toch? Ja, dus het, het, kijk, wat wel duidelijk is geworden in ieder geval... is dat uh, na de overgang natuurlijk, naar pre-wonen... dat er toch wel uh, heel veel achterstallig onderhoud is uh, naar voren gekomen. En het is de behandeling van betonrot is daar één van. Maar er zijn ook nog een aantal andere zaken. Uh, zoals uh, die gaan om brandveiligheid. Uh, we hebben nu van de week weer gehoord dat ook de rode vlecht in, in de Vlemingsstraat onderzocht gaat worden naar betonrot. En los daarvan hebben we natuurlijk ook gewoon een probleem ten aanzien van, van nieuwbouw. En als HPZ hebben we geen idee op dit moment... van wat er nu precies gaat gebeuren met het Coredex-terrein. Zoals bekend zijn daar op dit moment woningen geplaatst... of tijdelijke woningen opvang, voor, ja. voor opvang voor Oekraïners. Dat zou tot volgend jaar gebeuren... En het college zegt wel aan van ja, daar hebben we dan een oplossing voor. Alleen wij zien die oplossing niet, want waar moeten ze die mensen dan laten? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de omliggende gemeentes eh, bereid zijn om die Oekraïners op te vangen. Dus de vraag is gewoon van wat gaat daar nu precies gebeuren? vier en half eh, ja. jaar geleden ben ik begonnen met de Maria School. Daar zit geen enkele voortgang. Als, als wethouder in. toen. Ja. Als toen als ja. wethouder eh, om die geschikt te maken voor eh, een 13 tot 15 appartementen specifiek. Voor jongerenbewoning. Nou, daar zit geen enkele schot in. Dan, ja, ik, dan ik zie lees, je gewoon. Ik, ik lees in de. Uh, dat is onlangs uh, toegevoegd. Hè, de, de, de update van de prestatieafspraken, weet je wel. En de, met de gemeente dan, uh, waar pre-woon natuurlijk ook afspraken mee heeft. En ook op het gebied van woningbouw. En ik zie hier in een uh, staatje van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van uh, en de stand van zaken in juni 2023. Dat over de. Maar die school bijvoorbeeld wel mondelingen overeenstemming is... maar uh, schriftelijk er nog geen bevestiging is. Uh, is, is, dan, is daar dan ook geen voortgang in gekomen? Nou, Was er, voor maar. zover wij kunnen zien... Is daar, is daar, wordt er nog gesteggeld over de prijs. Um, en daar zit op dit moment uh, volgens ons geen enkele voortgang in. En, um, en ik moet eerlijk zeggen, van, uh, zoals ik het nu ervaren heb... dat de medewerking van prewonen. Uh, die is best wel goed. En ook contacten tussen HPZ en uh, pre ja. zijn goed. Okay. Alleen, uh, ja, uh, wij willen graag wat versnelling in uh, bepaalde dingen. En met name ook duidelijkheid. Hè? Waar, uh, het gaat om huurders. Uh, die uh, graag duidelijkheid willen. Bijvoorbeeld in de Lorenstraat. Wat gaat er nu precies gebeuren? Dat er onderzoek gedaan moet worden, dat is natuurlijk terecht. Alleen de vraag is gewoon van, uh, hoe lang moet dat dan duren? En uh, wat zijn dan de plannen? En als we praten over nieuwbouw. We kennen denk ik allemaal de situatie in Zandvoort... dat er uh, gewoon enorm veel behoefte is ja. aan, uh, aan, aan nieuwe woningen en dat soort zaken. En uh, daar is uh, wat ons betreft in ieder geval uh, heel veel onduidelijk. En, en wat, wat adviseert u dan aan het HPZ? Nou, we zijn, we zijn volop in gesprek met, uh, met, uh, met, met Prewonen, uh, met de directie van Prewonen. We hebben recentelijk ook een gesprek gehad... met twee leden van de Raad van Commissarissen van Prewonen... Um, die uh, met name zeg maar, vanuit de huurders uh, daarin uh, in die raad van commissarissen zitten. En ja. daar hebben wij gewoon onze, um, daar hebben we ons, onze opmerkingen en onze bedenkingen in ieder geval neergelegd. Het is nu een beetje vakantietijd. Maar, uh, dus we hopen wel dat we, ja. uh, en we gaan daar ook volop, uh, zeg maar, straks in september gaan we er meer, weer mee aan de gang om te zorgen dat er meer duidelijkheid is. Maar u adviseert het HPZ toch? Ja. Ja, ja u bent geen lid... Ik ben In die zin ben ik geen echt lid van HPZ. Ik ben ook geen huurder, dus ik kan ook geen lid worden. Nee, dat in, in die zin nee, ben het bestuur okay. van HPZ. Ja. En uh, hoe, hoe kijkt het HPZ er dan naar, uh, na dan bijvoorbeeld de adviezen die meneer Berends geeft? Uh, uh, hoe, hoe kunnen jullie daar iets mee oppakken en uh, daarmee aan de slag gaan? Nou ja, kijk, uh, ik doe dit natuurlijk al tien jaar. Mm -hmm. En ik ben meer uh, van de straat, dus met de mensen bezig. En beleidszaken, dat heb ik eigenlijk niet in die mate gedaan. En toen onze voorzitter plotseling wegviel door ziekte, uh, had ik wel iemand op die plek nodig. En dat is duidelijk Joop. En omdat ik Joop natuurlijk ook goed ken. Uh, is het voor ons heel belangrijk dat hij de dingen ziet die ik niet zie. Op, op dan het beleids, beleidsniveau, uh, ja. ja. En uh, naar nou, je uitdagingen dus met uh, reparaties aan, aan huurwoningen. Uh, hebben jullie ook signalen van huurders hoe pre in het algemeen wordt ervaren als woningbouworganisatie? Nou, dat wisselt. Ik moet zeggen dat ik... Uh, um, wij krijgen natuurlijk altijd de klachten en nooit de complimenten over een wonen, woningbouw. Ja. Uh, ik hoor ook goede berichten. Ja. Ja. Uh, wij weten ook hoe het intern werkt. Uh, bij pre-wonen, dat loopt niet altijd even glad. Mm -hmm. uh, dat heeft ook diverse oorzaken natuurlijk. Uh, omdat je een goed contact met ze hebt, kan je dat ook makkelijk doorbrengen, uh, doorgeven aan een bewoner die problemen heeft. Die gelooft het dan eerder als van een woonstichting uiteraard. Ik, uh, ik moet zeggen, ze hebben een hoop problemen, uh, maar ze zijn ook heel druk bezig om die op te lossen. Ja, dus problemen die misschien zijn achtergelaten door, uh, door de voor, vorige woningbouwcorporatie, die zijn nog steeds aan het ja, inhalen. Eigenlijk. Heel erg, ja. ja. ja. En uh, zien jullie dan als, als huurdersplatform wel ruimte voor om ook uh, vooruit te werken, zeg maar? Dus weer met nieuwe dingen bezig te zijn, in plaats van alleen de, het, het puinruimen, om het even grof gezegd uh, zo te bewoorden? Is er ruimte bij Prewonen of voor de huurders om uh, ja, al nieuwe stappen te zetten? Nou, er wordt in ieder geval wel aan, aandacht aan besteed. Ja. Um, naar onze zin wat dat betreft nog uh, te weinig. Hè. Er wordt te weinig gekeken van, uh, van um, uh, welke woningen zijn nou ook voor de toekomst uh, zijn die eigenlijk geschik geschikt nog. Het uh, vervelende is natuurlijk dat we hebben niet zoveel ruimte meer in Zandvoort om echt, uh, echt nieuw te bouwen. Maar je zou wel kunnen denken aan uh, zeg maar, vervangende woningbouw. En dan kom je wel tegen dat de prewoner dan tegen ons zegt van... Uh, God, het is een beetje eigenaardig dat jullie als huurdersplatform praten... over vervanging van bestaande ja. woningen. Ja. Uh, terwijl wij wel zeggen gewoon van... ja, als je op een bepaald, uh, bepaalde woning... maar je kunt daar door vervanging van woningbouw extra lagen aan toevoegen... dus meer woningruimte creëren, mm -hmm. dat, dat, uh, dat dat dan een goede zaak zou zijn. Dus daar zijn we wel mee bezig, maar ik denk dat Prewonen uh, ja, de, de financiële middelen zijn natuurlijk ook van de woningstichting zijn maar uh, beperkt. Gelukkig is de uh, natuurlijk die huurdersheffing die, uh, die afgedragen moest worden aan het Rijk, is nu uh, vervallen. Dus er is in ieder geval meer financiële ruimte, Waar wij in ieder geval vanuit, uh, om dat soort investeringen te doen. Alleen ja, op dit moment is de rentestand natuurlijk weer wat, uh, wat, wat, wat hoger geworden, dus dat is weer een nadeel. Maar daar, daar wordt zeker aandacht aan besteed. En ik geloof ook wel dat wij wat dat betreft ook wel met prewonen op één lijn zitten. Dat daar ook voor de toekomst nog meer aandacht aan moet besteed worden. Met, met prewonen dus op één lijn. Maar jullie praten natuurlijk ook regelmatig met de gemeente. Of in ieder geval vertegenwoordigers van de gemeente Zandvoort. Hoe, hoe is die relatie of de gespreksvoering? Nou, ik vind als ik dat bijvoorbeeld hoor van de Maria stichting, uh, Maria Stichting is Maria School, Kun je dat nog uitknippen? De Maria het is allemaal live. Um, Elke zucht wordt meegenomen. Ik zoals ja. ik ben. Maar um, ja, dan heb ik daar mijn twijfels over. Natuurlijk zijn we in gesprek met de prestatieafspraken. Uh, dan hebben we vergaderingen. Uh, maar als ik het in de praktijk nu zie, dan denk ik, nou, de gemeente mag wel een tandje hoger. Zo niet twee. Dus eigenlijk de, de, de ambitie waar uh, het, het coalitieprogramma uh, de, de volop uitspreekt. Zeker ook op het gebied van woningbouw. Dat zou voor de huurders in ieder geval nog wel een tandje erbij mogen. Absoluut. Want de, want de ambitie is om binnen de plancapaciteit. van 630 woningen meer zeg maar, te realiseren. Uh, ook nog te gaan zoeken naar extra plekken. Ja dat, uh, de, de, ja, dat gaat dan natuurlijk ook om koopwoningen. Het zijn niet allemaal 630 huurwoningen. Dat zou natuurlijk. Uh, een ongelijke verdeling zijn. Uh, is, is, zien jullie ook als huurdersplatform zelf, uh, ja, jullie vertegenwoordigen natuurlijk de huurders, maar ook om mee te denken en mee te kijken naar andere locaties voor nieuwbouw bijvoorbeeld. Gaan daar ook gesprekken over? Uh, nou, zijdelings. links. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, de Maneesje, de En uh, Daar bestaan natuurlijk ook plannen die nog in handen zijn van de gemeente. En uh, ja, we lopen daar wel zij links aan mee... om dat toch een beetje in de gaten te houden. Dat er ook uh, vaart achter wordt gezet. En daar ben ik nog wel eens bang voor. Dat het niet helemaal uh, moet gaan zoals het gaan moet... Mm -hmm. en dat... ik, ik denk ook wel dat we wat dat betreft ook wel mogen zeggen... Gewoon van, wij willen graag dat de gemeente ook wat duidelijker en transparanter wordt... Ja. Uh, in waar ze mee bezig zijn ten aanzien van, van woningbouw. En uh, dat is, op dit moment is dat gewoon heel erg onduidelijk. En waar zit dat dan ik vooral in? Heb, nou, als ik, ik heb net al even aangegeven, hè, het plan van de CORDEX. Dan wordt er gezegd van oké, okay, dat gaat in 2024, moet dat gewoon van start gaan. De vraag is of we dat gewoon redden, hè. En dan roept de gemeente van ja, nee, dat uh, wordt wel opgelost. Die Oekraïners die gaan dan weg. Maar wij zien daar op, zullen, op zichzelf nog geen oplossing uh, voor. We zien ook dat, uh, zeg maar, ook ten aanzien van de planontwikkeling van, ik heb het net al even aangegeven, de Mariënschool wordt er gesteggeld. Jongens, uh, bijt nou eens even door. Dat, dat loopt nu al 4,5 jaar. Dus uh, waarom duurt dat zo, uh, zo lang? Dus dat is ook een oproep aan de gemeenteraad om nu eindelijk eens een keer spijkers met koppen te gaan, uh, gaan slaan. Uh, en natuurlijk aan het college. Maar ja, als we praten over, over Rukut... Uh, dan is dat gewoon volstrekt onduidelijk... wat dan precies de, de plannen zijn van de gemeente. En de gemeente neemt ons daar ook niet in mee. En dat vind ik wel een kwalijke zaak. Dus, dus onvoldoende worden de huurders... om het zo maar even groot te zeggen... want jullie zijn de vertegenwoordigers. Het huurdersplatform worden onvoldoende meegenomen... in het woningbouwbeleid. Uh, is het, uh, is, zit het dan in de transparantie... waar de plannen over gaan... Of uh, zijn, zijn er te weinig plannen? Dat is juist onduidelijk. Of er nou plannen zijn... en hoe die plannen er dan precies uitzien. Ja, en want... uh, Ten aanzien van, van de verschillende projecten... kun je wel aanwijzen van waar dat in zit. Hè? Als we praten over de Maria, Stichting, of de Maria School... <lacht> dan zeg ik gewoon van... Uh, daar wordt dus gesteggeld over de prijs. Dan denk ik van... van jongens, wat is nu belangrijk? Uh, praten we nu eindelijk eens een keer over... het creëren van woningruimte voor jongeren... Uh, wat, uh, wat ik in ieder geval en wat wij als huurdersplatform ook gewoon belangrijk vinden, uh, dat dat nu eindelijk een keer gebeurt. Hè. We willen die jongeren graag in zandvoort houden in plaats van dat ze gedwongen worden te vertrekken. Uh, maar ook, uh, ja, ook met het uh, de, de, de, de Corodex denk ik dat het, uh, dat het van hoogste belang is dat, ja. er, uh, dat er gewoon snel nu actie wordt ondernomen. Ja. en Dat het in ieder geval veilig gesteld wordt dat er inderdaad in 2024 begonnen kan worden met de bouw. Want waar grijpt het HPZ het op terug om te kijken naar de plannen van de gemeente op dit moment? Kijkt hij naar het coalitieakkoord of naar andere zaken? Ja, we kijken naar het coalitieakkoord en we hebben regelmatig overleg. één keer per kwartaal met de, met de gemeente. En daar komen dit soort dingen wel aan, aan de orde. Alleen wat mij betreft mag het wel allemaal wat duidelijker. Ja, want, want er zijn bijvoorbeeld in dat coalitieprogramma onder woningbouw en er staat misschien ook nog... Het staat als tweede punt in het coalitieprogramma staan twaalf uh, ambitiepunten. Onder meer ook uh, samen met de woningbouwcoöperatie willen we kijken naar hoe we wijken kunnen vernieuwen. Dit kan bijvoorbeeld door slopen en het vervangen door nieuwe woningen. Is dat, uh, dat is punt drie van die ambitielijst. Is dat iets wat jullie terugzien? Nou, dat, da, daar zien wij op dit moment volgens mij in ieder geval nog helemaal niets van terug. En dus ook niet het, uh, het opknappen en het uh, onderzoeken naar de staat van woningen. En dat dan vervolgens proberen op te knappen, bijvoorbeeld uh, het, het onderzoeken van betonrot. Nou, kijk, wij hebben natuurlijk het woord sloop wel laten vallen, maar we zitten met een probleem. Ze hebben geen wisselwoningen, dat zeg, uh, zegt prewona. En dat is natuurlijk ook zo. Mm -hmm. Want waar moet je die mensen plaatsen als je gaat slopen? Dus daarom is het zeker zaak Dat er op het, uh, het uh, corodex terrein. Gebouwd gaat worden zodat je doorstroming gaat krijgen. Mm -hmm. en, uh, maar definitief het woord sloop, uh, nee, dat zijn wij eerder, dat we het in de mond nemen als pre-wonen. Ja, ja, en, en ook de, de, de nieuwbouwplannen, om het zeg maar even de bestaande woningen-nieuwbouwplan even samen te vatten. Uh, dan staat daar iets over de verdeling van de sociale huur, het middensegment en de 20% overigens, 30, 50, 20 uh, is dat zo afgesproken. Uh, dus zo wordt er nieuwbouw gedaan in ieder geval in de, in de huursector. Is dat uh, ook uh, duidelijk of niet duidelijk? Dus voor wat betreft het korendexterrein is het volgens mij nog niet duidelijk uh, precies wat er gebeurt gaat. Um, er is in het verleden, en dat praat ik over een jaar of vijf geleden... is er natuurlijk aangenomen dat er 30% van de nieuw te bouwen woningen... moest sociale woningbouw zijn. Um, dat, dat wordt redelijk strikt uh, gehandhaafd, ook op A1-locaties. Uh, ik kan me voorstellen dat je op het corendex en dat daar misschien het percentage sociale woningbouw wel wat groter is. Maar een ander groot probleem wat zich voordoet is in feite net de vrije sector. Dus net in feite de categorie die boven de sociale woningbouw valt. Waarbij dus de huren nogal behoorlijk uiteen zijn gaan lopen. Dus de huren die uh, in de sociale sector gelden, die zijn op zichzelf redelijk, uh, redelijk beperkt. Maar de vrije sectorhuren die zijn uh, meer toegenomen. Dus er zit on, er, daar ontstaat ja, een gat precies. tussen zeg ja. maar, de vrije sector en de sociale woningbouw. Ja. En ik denk dat daar ook extra aandacht voor moet zijn. En dat ja. proberen wij ook bij prewonen wel in ieder geval aan te geven. Dat dat in ieder geval een punt van ja. aandacht is. En, en u zegt bij, bij bijvoorbeeld het Corodex terrein wat een nieuwbouwproject is, is het onduidelijk. Maar ik lees hier wel uit het coalitieprogramma dat dat de, de hantering wordt bij alle nieuwbouwplannen om die 30, 50, 20 te verdelen. Dus ik neem aan dat dat ook op uh, die manier zo is aangenomen. En volgens mij is er al iets over aangenomen... hoewel ik dat stuk nu niet uh, uh, hier zo bij de hand heb. Ik kijk ook even naar de tijd. En dan had ik Theresa nog een klein minuutje uh, beloofd. Uh, beloofd, ja, dat klinkt zo zwaar. Uh, want we, de, de, jullie zijn natuurlijk ook vooral actief in Zandvoort Noord. En daar verdwijnt nu ook een markt. Misschien daar nog een klein minuutje over... Nou, dat is de kortvorm, maar goed. We ja, ja. gaan we even afvuren. Huurdersplatform is ook betrokken bij uh, uh, vergaderingen met de gemeente. Pluspunt. Uh, en wij dan over wijkvisie Nieuw-Noord. Uh, we hebben de projectgroep en we hebben de stuurgroep. Uh, nou ja, in ieder geval, dat, de, de visie daarvan is uh, dat Zandvoort Nieuw-Noord extra aandacht nodig heeft. En uh, sinds de markt in handen is gekomen van gemeenteambtenaren, um, waarvan ik uh, ernstige twijfels heb, ik heb erover ook een uh, WOP-verzoek ingediend, WOO heet het tegenwoordig, ja. uh, dat hij niet de aandacht heeft gekregen van de Haarlemse ambtenaren als wat hij nodig had. Okay. En dat begrijp ik niet als we zitten te vergaderen over een opbouw van een hele wijk dat dat zoiets eigenlijk door de vingers... Uh, ja. met allerlei vreemde... Van een, een, een uh, uh, flyeractie... waarvan wij niets gemerkt hebben. Uh, ik had heel nauw contact met de ondernemers. Uh, ik had ook contact met de wethouder. Ja. Oké, okay. en uh, inderdaad... Dit, dit is ook allemaal nog terug te horen... in, het, uh, in de video van uh, ja. de Insight... Uh, van afgelopen week, die ook online staat. Maar gaat het HPZ hier nog actie in ondernemen... Om toch de markt misschien nog een uh, nieuw leven in te blazen? Nou, dat is meer persoonlijk. Ja. Omdat HPZ eigenlijk aan de rand staat... gewoon van ja. de wijk Visie Nieuw-Noord. En ik heb vier maanden lang een soort van marktmeester gespeeld. Omdat er niemand was. En uh, ik heb er dichtbij gestaan. Ik heb ook fouten zien maken. Ja. En er worden nu uh, eigenlijk dingen gezegd die niet kloppen. En dat wil ik onderzocht hebben. Maar dat komt meer uit mezelf. Okay. En daarnaast is het huurdersplatform natuurlijk actief bij de wijkvisie Nieuw-Noord. Oké. Okay. Nou, bij deze, uh, Joop Berendsen, uh, natuurlijk kerstvers onderdeel van het uh, huurdersplatform als uh, extern ja. adviseur. En Theresa Mok, al, uh, die al wat langer meedraait. Uh, Dank je wel voor uh, jullie bijdrage in dit interview. En uh, we hopen op het beste voor de huurders in Zandvoort natuurlijk. We gaan even naar een stukje muziek en dan gaan we nog even naar de zee.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 Aan het begin uh, door zijn tekst heen. Maar dat kwam omdat hij uh, ja, eerder begon te zingen dan dat ik dacht. Dus uh, dit was Yves Berensen met zijn nieuwste single... Terug in de tijd. Waarvan de videoclip, uh, zo vernam ik net, van Thomas uh, in Zandvoort is opgenomen. Dus uh, zeker ook een aanrader om uh, die te gaan bekijken. Want waarom draaiden we dit nummer nou eigenlijk op de Zandvoortse radio? Uh, dat is omdat het vanavond zover is. Yves Berendsen nodigt uit. En dat uh, doet hij wederom... Uh, op het Raadhuisplein in Zandvoort. De aanvang is 8 uur. En uh, er komen drie verschillende artiesten voorbij. Naast zijn eigen band natuurlijk. Uh, Rut Chakot komt langs. Robert Leroy en Danny Nicolai komen optreden. En dus ook Yves Berensen en zijn band. Maar daarnaast wordt de hele avond aan elkaar gemixt. Gemixt door de party DJ's. DJ Lady Mix en DJ Mick natuurlijk allemaal... Uh, niet onbekend in Zandvoort, DJ Mick laatst nog uh, veel gedraaid, ook op uh, Pride at the Beach... waar die veel te horen was, ook op datzelfde Raadhuisplein. Het is natuurlijk uh, georganiseerd mede dankzij de overkoepelende organisatie van ZEP... het Zandvoorts evenementenplatform, die ook een, uh, twee weken geleden, moet het geweest zijn... de Amsterdamse avond organiseerde in Zandvoort, maar volgens mij toen nog ergens op het Kerkplein de stekker eruit werd getrokken. Maar dat even terzijde. Ik hoop dat dat niet vanavond natuurlijk gebeurt... voor al die mensen die komen. En ook het lekkere weer dat is voorspeld. Want het wordt vanavond echt veel warmer. Maar misschien uh, uh, uh, heeft u het wel door aan het manier van mijn praten. We hebben op dit moment namelijk nog niemand aan de lijn. Want we zouden Yves Berendsen op de eter moeten hebben. Maar dat uh, is op dit moment... Nog niet gelukt, dus gaan we het zo meteen nog proberen in minder dan een minuut. Of niet, of praten we dit stukje nog even vol. Ik kijk even naar Thomas. In ieder geval voor welk nummer we gaan draaien. Weet je wie dit zijn? Ik herken wel het, uh, het deuntje. Ah, dit is doe maar. Die draaien ja. we even en hopelijk uh, belt Yves ons uh, zo terug. Ja. En dan een agenda Voordat de bom valt Veilig in het ziekenvond Voordat de bom valt En als de bom valt Dan nou, ik in mijn nette pak Thomas en mijn checks op zak polen zijn mijn woorden Schaal, schaal, schaal, schaal Oei Onder de fletgebouwen van de stad Naast jou Laat maar vallen komt er toch wel van Het geeft hier op Ik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 Want als de bom valt Dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. De Polen zijn mijn woorden schaald WAH! Oei! Onder de fletgebouwen van de stad Naast jouw wow. Wow. Wow. Laat maar vallen Al het komt er toch wel van Ja, even als zo was dit uh, Doe maar met de bom uit 1983 alweer. Hiervoor draaiden we een, een nieuwere single, namelijk van Yves Berendsen zelf, uh, terug in de tijd. En hem hebben we nu ook aan de telefoon. Goedemorgen, welkom bij ZFM Zandvoort. Goedemorgen. Want vanavond staat er weer iets bijzonders te gebeuren. Uh, Yves Berendsen nodig uit. Wat uh, kunnen we verwachten? Uh, ja, het ja, is eigenlijk de derde keer uh, dat... Uh dat het evenement uh, plaatsvindt. Uh, uiteraard uh, twee jaar pauze gehad... in verband met corona. Dit wordt de derde keer. En, uh, ja, het, is een, het is gewoon... Uh, een, een feest... Voor, voor jong en oud. Uh, en ik probeer altijd... Uh, ja, mijn leukste en uh, mijn meest gewaardeerde... collega's... Uh, bij elkaar te krijgen om daar op het uh, ja, er, er, altijd weer een feest van te maken. En ook... Van, ook, ook vandaag weer, uh, weet ik zeker dat dat ons gaat lukken. Ja, want uh, wat is, uh, welke artiest uh, nodig je deze keer uit, om het zo even te zeggen? Uh, nou, ik heb uh, sowieso uh, Rutje Kort, die ons alle wel bekend is, en um, daarbij heb ik ook nog uh, Robert Leroy, uh, ook al wel jaren in het vak. Uh, Danny Nikolai, dus misschien voor de meeste mensen iets minder bekend, maar dat is ook een uh, ...gewaardeerde collega. En, uh, en, nog een, uh, en nog een andere kleine verrassing die, uh, die we nog niet hebben onthuld... ...maar als de mensen er zo rond acht uur zijn, dan, uh, dan gaan ze ook dat meemaken. En, uh, en, en ik deed natuurlijk uh, gedurende de avond, kom ik meerdere malen terug... ...en ik speel samen met, uh, met mijn eigen band. Mm -hmm. Dus dat een beetje. Ja. Ja, zeker. En uh, nu uh, stel ik me zo voor nog be druk bezig met de laatste voorbereidingen. Uh, nou ja, goed. Ik ben, uh, ik ben uh, nu op dit moment nog thuis. Maar uh, ik ga me zo aankleden en dan gaan we, gaan we die kant op. Maar ik weet uh, van de mensen die daar al zijn dat, uh, dat uh, de mannen van de techniek al druk bezig zijn om alles uh, neer te zetten. En uh, nou, als ik zo naar buiten kijk, dan uh, hebben we denk ik enorme mazzel. Dan moet ik een hele mooie zonnige dag gaan worden. Ja, inderdaad. De zon uh, die, die komt uh, steeds meer tevoorschijn. Hoe was het weer om dit uh, evenement voor te bereiden voor dit jaar? Uh, ja, het is, het, het is natuurlijk altijd leuk als je ergens uh, aan begint uh, en iets uitziet, uitziet groeien tot, ja, tot ieder jaar weer iets groots en leuks. En ja, ik, ik kom nog regelmatig in zandvoort en, en dan dan. ook. Ja, er zijn altijd mensen die zeggen van oh, ga je dit jaar uh, het feest weer doen? En ja, mensen kijken er naar uit. En uh, nou ja, ik probeer het uh, zolang ik het kan uh, me ervoor inzetten dat we het ieder jaar uh, daar weer terugkrijgen. Ja. Uh, en, ik, en, ik, en, ik en ik ben ontzettend blij dat ook de mensen van, uh, van de Stichting uh, uh, zich altijd uh, zo keihard inzetten om, uh, om, om, ja, om, het, om het weer voor elkaar te krijgen. Ja en, het, uh, ja, en het wordt ook gezien als uh, eigenlijk uh, de start of, of, of de, het begin van het Zandvoort Race Festival... ...de, de, de side events die zeg maar voor de Formule 1 uh, ja, uh, worden gehouden. Hoe, hoe, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Ja, het is, het, is, het, is, het is sowieso heel leuk om te zien dat zeg maar uh, zo'n drie jaar geleden... ...dat we, dat we de Formule 1 naar Zandvoort kregen... Dat, ja, dat het gewoon weer echt een enorme boost had gekregen. En uh, ja, ook natuurlijk, de, de Formule 1 is natuurlijk nog eventjes een stukje groter. Maar ook met dit feest en de Formule 1 uh, is er gewoon echt, echt een enorme reuring weer in ons dorp. En dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. En uh, ja. ik denk ook dat Sandwood dat wel nodig had. Ja, zeker. Mm. Nou, we, we, gaan het, we gaan het zien weer vanavond. We, we gaan denk ik met Zandvoort en misschien ook mensen daarbuiten... weer genieten van een avond uh, vol feest en muziek. Uh, ik, ik wens je veel plezier vooral, denk ik. En ook veel succes vanavond samen met alle andere artiesten. En natuurlijk de twee dj's die uh, ook de avond nog uh, ja, ja. aan elkaar mixen. Okay. Uh, Yves Berendse bedankt dat je even op deze drukke dag... Uh, nog kon inschakelen op de lokale radio. En, uh, Altijd goed. En uh, tot volgend jaar, denk ik zomaar. Die deal maken we bij deze. Af... Oké, okay. helemaal goed. Dankjewel, Dankjewel. en een fijne avond. Oké, okay. hoi. Ja, en dan gaan we... Nu zijn we aan het afsluiten van het uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, nou, de techniek is weer helemaal rond. En alles doet het weer. Dus dan gaan wij eruit. Dat is meestal zo met Goedemorgen Zandvoort. We gaan eruit met een muziekje. En dan zijn we de volgende week zaterdag weer. Dan dus weer vanaf locatie. Kom ook zeker langs in dan het bruisende dorp. Want dan is de side event van de Formule 1 ook volop bezig. We gaan nu naar het nummer Coldplay. Play was dit. Ja, ja. ja ja, dat hadden we even veranderd. Nou, we gaan nu naar Coldplay. Stop.